Goedemorgen, ik ben Dilketeert. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de schietpartij in Texas. In mei schoot daar een jongen in een school om zich heen. 19 kinderen en twee leraren kwamen om. Op de nieuwe camerabeelden is te zien hoe de jongen met een geweer de school inloopt. Een paar minuten later komen er agenten in beeld. Maar zij blijven in de gang staan wachten. Het duurt meer dan een uur totdat ze het klaslokaal binnenstormen. De video is naar buiten gebracht door een lokale krant. Die wint dat er meer duidelijkheid moet komen over wat er is gebeurd... Zo'n hoop kritiek op de politie. Nabestaanden vinden dat agenten veel te laat ingrijpen gaat nog niet goed met de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in ons land. Op de wereldlijst staan we op plek 28. Dat is ietsje hoger dan vorig jaar, doordat er veel vrouwen in de politiek zitten. Maar op de werkvloer kan het beter, zeker sinds corona. Toen zijn vooral vrouwen minder gaan werken om voor de kinderen te zorgen, vertelt deze onderzoeker. Daardoor zie je dus dat de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen weer iets is toegenomen. En op basis van de bestaande cijfers zal het nog 132 jaar duren voordat er echt volledige gelijkheid is tussen man en vrouw. Dat lijkt me niet echt acceptabel. Voor topfuncties worden vooral mensen gekozen die fulltime werken. De onderzoeker denkt dat we een flinke sprong op de lijst kunnen maken... als onder meer de kinderopvang goedkoper wordt. Als aan minister Schouten ligt, komt de schooltandarts terug. Ze hoopt dat zo meer kinderen uit arme gezinnen naar de tandarts gaan. Voor kinderen tot 18 jaar is een tannersbezoekje gratis... maar toch gaat één op de vijf er nooit naartoe. Een darkstore in Amsterdam is een stuk minder dark. Flitsbezorger Flink heeft de folie van de ramen gepeuterd. Dus je kunt hier binnenlopen, Je kunt uh, vanuit hier vanuit die tablet een bestelling plaatsen... of vanuit je app en dan hier ophalen. Je kunt ook meteen hier afrekenen. Ja, die producten die je hier ziet, kun je meteen hier, hier ook uh, op locatie pinnen. Het bedrijf heeft van de gemeente te horen gekregen dat de darkstore dicht moet. Door er een gewone winkel van te maken, hoopt Flink dat te omzeilen... Toch zijn de buren nog niet echt blij, zij hebben nog steeds last van de 10 minuten bezorgers. Het weer grote verschillen vandaag in het noordwesten 19 graden, in Limburg 29. De zon breekt wel steeds meer door. Morgen soms zon, soms wolken, en dan wordt het 20 tot 26 graden. ZFM Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk bij de Wijkertunnel. Die ligt in de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. De tunnel is dicht, dus je moet omrijden via de A22. Dan kom je door de Velsertunnel. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zijn naam waar, want de zon schijnt. Dus pak je radio, ren naar het strand en zet hem op 106.9. Dit is het zonnige ritme van ZFM. Was it honestly the best? Cause I just wanna see the Put it on it chain, oh. I said it's okay, it's a mad end up game. Yeah, the past was honestly the best. I'm not playing that for sure. Can that hear you? Yeah, me about Jackie. You and I best know when it's. <mí> promise that we'll keep on coming back for moment is yet come yet to come more <mimermel sound>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 Don't punch a coat and wiggle a little bit of for in a disappointment. I want have sex on the beach. Come on, move your body. Sex on the beach. Dig out them, dig out them, dig out them. Sower op CFM. Hoe je nu overal? Hoe je nu overal? Iedermaal weer. CFM Sower.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 Wat een mooie dag! Wat te va bonito Wat een mooie La vida, que pasa bonito. Todo me parece bonito. Lama, tu, tu salsa, la mancha en la espalda. Tu cara tus ganas, el fin de semana. Bonita la gente que viene y que va? va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente que no tiene la Que escucha, que entiende, que tiene y que da. Bonito porte, bonito pe Bonita la rumba, bonito José. Bonita la prisa que no tiene prisa, Bonito este día. Respira, respira, bonita la de wereld de verdad bonita la gente de es diferente Que tiembla que siente Que vive is presente volgende. La gente que estuvo y De no está bonito de me parece bonito is de volgende. De wereld is de volgende. De wereld is de De wereld is de volgende. De wereld is de volgende. De wereld is Qué bonito que dag! Es Wat qué bonito que te va, cuando te va bonito, qué bonito que te va, qué bonito que mooie es dag! cuando se está bonito, qué bonito que dag! Es 6.9 is Zonzee, Zee Zandvoort En Zomer is. Zomer Ze is vertrokken met mijn hart Op Centraal Station Nachtelang te lang vraag ik me af Of zij daar nog komt Ik ruik er niet meer uit mijn hoofd Dus ik ga terug waar het begon Lijkt wel Doe Ik liedjes voor de zing op het perron Ik weet niet eens hoe je en Wie je bent het voelt net of ik jou al jaren ken Als ik dit door vertel Dan lijkt ik wel gek Alles voor jou, voor jou, voor jou Even yeah. tijd dat jij aan mijn kop gaat En ik mijn hoofd week daar niet meer oplaat Maar wat jij niet weet is dat ik nog steeds Zet is geen opbouw als een koplam. En nu zit ik hier all day Aan het eind van sport 2 Waar ik jou verloren doe, oh Nachten lang vraag ik me af of zij daar nog komt Ik er niet meer uit mijn hoofd, dus ik ga terug waar het begon Lijkt wel door ik liedjes voor de zee op het verron Al moet ik slapen hier, ik wacht op Centraal Station Er is een hele kleine kans dat zij hier nog komt Ik pak de trein, maar ik weet niet eens waarheen maar dat is geen probleem Hoe ik je zag en je zo verdreem en ik praat nu alle tijdje over je En niemand die me luistert Maar ik zoek je, wil je, moet je Schatje, bij mijn website aan ze poeten. Oh, als ik kon het liedje voor je schrijf Vind jij dan wel de weg naar mij Want met je blik verdokte jij mij En het voelde wederzijds Maar ik kan het ook mis hebben, mis hebben Hoe ik jou even mis in een flits Voor zou jij mijn hart kunnen breken Oh, oh, oh Ze is vertrokken met mijn hart Op Centraal Station Nacht oh. te lang vraagt maar oh, of zij daar nog komt. Ik krijg het niet meer uit mijn hoog. Dus ik ga terug waar het begon. Lijkt wel beseet door in iets voor de zee op het verron. Al moet ik slapen hier, ik wacht op zijn trash Er is een hele kleine kans dat zij hier nog komt. Ford en zomerheels. Yeah With some work and ten kids or so You could be sitting here just like me Yeah He said your future looks crystal Please don't bring me down Thumbs up vibe, ready for the night. Lit like a light, bout to take a flight. Get high than a cat, floating on the sky. Look, mama, I could fly. I feel so alive. Be okay, hey. work hard, play hard. That's the only way hey. I'm gonna live my life like every day's a holiday. Hey. Time to celebrate, hey. time to elevate. Hold up, wait, right. three, four, five, six. Take it to the Look at you, I must say, don't you worry. Het van Zon. Zee. Zandvoort en Zommerhit.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 als je de dag begint en je voelt dat het zonnetje brand. zorg dat je ons zo hoger zijn. Welkom uit de stad, zwembad, overrichting, het straf? Overal in Nederland, Hier is die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 Ja, je